Hallo, hallo, hallo, waar zit die koning? Wat is die koning aan het doen? Die is gewoon bezig met formaturken te spelen. Amai. Die durft nogal. En waar zitten de termen? Hè? Ah, dat is een goede vraag.